Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere kandidaat-Kamerleden stappen op bij Forum voor Democratie. Joost Eertmans, Nicky Pauw en Eva Vlaardingerbroek stonden alle drie op de kandidatenlijst, maar stappen dus op. Net als eerste Kamerlid Annabel Nanninga. Ze zeggen dat ze geen lid willen zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt. De hele week is er al gedoe binnen de partij nadat er racistische appjes uitlekte bij de jongere tak. Thierry Baudet zei vanochtend nog dat hij wil dat Forum voor Democratie wordt opgesplitst. En er komt waarschijnlijk een nieuw groot onderzoek naar het Oxford-coronavaccin. Afgelopen maandag zei de fabrikant dat het middel voor 90% goed kan werken. Maar er is nu toch verwarring over, zegt deze hoogleraar. Dat blijken twee groepen te zijn die een verschillende dosering hebben gehad. Bij de ene groep, eigenlijk de hoofdgroep, die heeft uh, maar 62% bescherming. En een andere groep, en dat, die blijkt per ongeluk maar in de, uh, de helft van de dosering te hebben gekregen in eerste instantie. Daar is juist de bescherming 90%. Maar bij die groep zouden de testmensen veel jonger zijn geweest. Waarschijnlijk komt AstraZeneca daarom met een nieuw onderzoek naar het vaccin. Het is ook voor Nederland erg belangrijk... want de Europese Unie heeft er genoeg van ingekocht om miljoenen mensen een prik te geven. En Amsterdamse kerstfanatiekelingen zitten flink te balen. Gisteren maakte de gemeente bekend dat er een meldplicht komt voor kerstversiering. Deze mensen in Amsterdam-Noord snappen er niks van. Belachelijke, vind ik een belachelijke regel. Wat heb je dat voor zin? Ja, dat vind ik helemaal niet leuk. Eén keer per jaar heb je gezelligheid en dan ga je dat uh, ontnemen. Ja, ze gaan helemaal los en alle buren doen mee. Ook deze vrouw. Er staan mensen echt met de auto's stil om een foto te maken. En ook mensen met kinderen die staan voor het hekje te kijken. Ja, ze vinden het helemaal geweldig. En je krijgt het weer nog. In een groot deel van het land is het bewolkt en regenachtig. In het noorden en zuiden blijft het helder. En dan kan het ook afkoelen tot net iets boven nul. Morgen zijn er ook weer wolken en het kan miseren. In Limburg is er meer zon en het wordt dan een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd aan de zuidkant van de stad op de A10. Van de A10 Zuid naar de A10 Oost staat tussen Oud-Zuid en Knoop het Watergraasmeer 7 kilometer. De vertraging is een kwartier, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is... Zandvoort? Yeah! Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Do you enjoy burning the crosses? Are you interested? We hope so. dat ze of wat zeggen Kurt Cobain hebben opgepiept in de magnetron of wat dan ook. Nee, dit komt uit Leiden. headfirst first! En ze doen het goed op de indie -lijsten. in de indie met dit nummer Amnesia. Ze zijn bezig om ook Pingwing Radio een beetje te gaan veroveren. Nou, daar willen we wel een beetje aan meewerken. Uh, dat is dus het tweede uur. Ja, je hoort het goed, het is het tweede uur. Maar normaal gesproken is dit het eerste uur van uh, deze Alternative Event. Maar nu uh, gaan we dus echt uh, ook uh, telefonische gesprekken voeren in dit uur. Dus ik weet niet hoe ver wij uh, gaan komen met de muziek. Maar we doen er alles aan om alles gedraaid te krijgen. Mimile is dit met Wouldn't It Be Nice. En uh, achter Mimile schuilt Emily Blom. En zij was ooit de bassiste van The Scene...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 Ik ben een wielburgers, een Ik heb Nederland op mijn paspoort staan, mijn als de waar kom jij vandaan? Het kan altijd, zeg ik, kom maar niet recht. Want hier ben ik op mijn weg gegaan. Ontelbare kinderen, de stond op zich aan. Met die op de prijs, hij die gaan we voor voorrecht, ik kom maar rieten. ik ben een heel burger, een Europeaan. Komt ik heb Nederland op mijn paspoort staan, maar als ze vragen: waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeggen: ik kom maar rieten. Zit me wel een beetje voor te stellen van uh, hoe ze dat dan willen gaan doen. Als ze hier ooit nog eens een keer live willen gaan spelen. Komen ze dan ook met die van binnen zitten? Nou, dat wil ik wel meemaken. En of Marcus van Dam daarbij. Uh, heel erg blij mee zal zijn, dat weet ik niet. Want we moeten er natuurlijk wel voor zorgen... dat hij, ja, dat het nog wel een beetje... Uh, de ramen in de spanningen blijven zitten. En of dat met de sousafoon ook nog gaat werken. Dat moeten we dan natuurlijk nog maar afwachten. Goud, goed, goed. Um, de, daarvoor hoorden we Mimile. Uh, woede niet binnaars? Het leuke is dat je dat ook uh, hoort uh, bij uh, collega's in de landen. Want uh, er zijn uh, twee... Radio Heren Actief. Uh, Roy de Smet zelf ook muzikant. Die uh, is op de maandagavond actief. Met het uh, programma Roy Draai Door. Uh, hoor je dat uh, bij de lokale omroep... in Volendam. Edam, daar zit hij. Uh, tussen 7 en 8. Als ik het uh, wel heb. En Roy mag uh, uh, melden. Als dat niet zo is... En als het wel is, dan uh, krijg ik gewoon een duim via de Messenger... want ik weet bijna wel zeker dat hij af en toe ook nog uh, zit te luisteren, Vinken En uh, de andere, dat is uh, Willem de Waard, uh, met zwaardvis. Bovendien is uh, dat ook zo'n aangenaam zaterdagmiddagprogramma... Uh, want uh, voor mij is dan uh, de zaterdagmiddag niet begonnen... als ik niet dat programma heb uh, beluisterd. Maar goed, Mimielen zat daar uh, toen in en zo ben ik daar aangekomen. Ja, zo werkt dat... De jarige van vandaag, dat waren Tols. En eerder uh, deze week was dat Hanneke Laura. Maar vandaag uh, mag ook uh, deze dame haar verjaardag vieren. En dat is Wenny Moore. Could you stop te horen hier bij ons op deze zender. Is het niet bij mij dan is het bij collega Walter Sans wel. Tegenwoordig alleen op de vrijdagmiddag te horen tussen vijf en zeven. Dat is ook nog een randje avond zelfs nog of dat die er morgen weer zit. Ik weet niet of die Wendy Moore gaat draaien. Maar wat ik wel weet is dat ik ook driftig aan het lobbyen ben... om zaterdagmorgen Wendy weer gedraaid te, te krijgen. En Dat heeft weer te maken met een gast... die bij Goedemorgen Antwoord te horen is. Namelijk haar grootvader Ruud Zandbergen. Want ze hebben daar altijd een rubriekje dat is uh, genaamd... Hoe is het toch met? Dus dan uh, maak ik daar meteen ook even gewoon een, uh, ja, een verwijzing naar. Dus Wendy Moore hopelijk... Maar dat hangt dus helemaal van de muzieksamensteller Kort af. Of, of die uh, zo uh, welwillig is om dat nog voor elkaar uh, te krijgen. Om Wendy Moore uh, daar uh, te laten horen. Uh, dit was de tweede single, Relapse. Tijd om eens even te gaan praten met uh, een van de twee leden van Ghost Ego. Dat is Karel Witter. Goedenavond, Karel. Hey, goedenavond, Ja. ja. Uh, allereerst uh, vond ik het wel uh, grappig. Nou ja, grappig. Ik vind het altijd leuk als bands zelf in beweging komen. en Die dan uh, op een gegeven moment gaan kijken van... Is er, zijn er nog radioprogramma's waar we ons materiaal uh, ja, kunnen laten horen. En dat deden jullie dus ook. Ergens. Ja, ja. Van, van Ik weet niet meer. Ik uh, geloof net uh, Randje Zomer. Uh, eind augustus geloof ik. Met Black Arrow deden jullie dat. En ja. Ja, nu blijkt dat, uh, dat jullie daarvoor nog een single hebben uitgebracht. Want Nul Void, dat is uh, alweer een derde single die, uh, die uitgebracht uh, is. En ik moet denken dat het uh, de tweede single is, maar dat is het dus niet. <laughs> ja. Nou ja, goed. Ja, we hadden de eerste single, uh, Dust. Ja. Die, yeah. die is uh, als eerste uitgekomen. Dat was ook het eerste uh, nummer dat we hebben gemaakt mm. voor het hele project. Ja. Yeah. En uh, het is eigenlijk ook een veel rustiger nummer dan, uh, dan de rest. Ja. Yeah. Maar ja, we vonden het gewoon een goed nummer. Uh, maar het is wel een heel ander soort nummer. Maar het, het album heeft ook allerlei soorten nummers. Huh. Dus uh, ja, het, ik, dat vind ik juist wel leuk van dit project. Elk nummer is ook echt wel anders. Ja. Um, houden jullie van variatie, jullie uh, twee? Ja, ja, we luisteren naar, uh, naar heel veel uh, vage shit. En uh, pop, uh, prog, uh, metal, uh, noem maar op. Hmm. Maar uh, ja, ik denk dat alles een beetje in het project zit. Hmm. Je, je, ja, je noemt het een project. Is het, uh, is, het niet een, uh, is het dan niet blijvend? Als ik het zo ja, hoor. Is, wat mij betreft wel. Daar heb ik nog helemaal niet met Remy besproken. <laughs> <laughs> we, we, hebben, we hebben nu de kwaad bijna af. Ja. En uh, ja, daar hebben we zo'n drie kwart jaar dan over gedaan. En uh, ja, ik heb nog nooit eerder een plaat gemaakt. Ik heb met al mijn vorige bands altijd een EP gemaakt. Uh -huh. Maar een plaat had ik nooit tijd voor. Maar ja, toen kwam die corona in maart, die lockdown. En uh, ik kreeg zoveel inspiratie en tijd. Uh, ik ben leraar. Ja, ik had veel vrije tijd. En ja, we zeiden dat ze drukken kregen. Dat was bij mij echt niet zo. Ja. Maar ik kreeg zoveel inspiratie. Dus uh, ik plaat bijna af en. Uh, we hebben zelfs nog materiaal dat de plaat niet gehaald heeft. Ook dat nog. Dat we wel goed vinden. Dus zeker ja, ja. opening voor meer werk. En ik, ik zou zeggen, uh, parkeer het. En uh, ga kijken of uh, als je op een gegeven moment met album nummer 2 komt... of er dan van dat materiaal nog bruikbare dingen zitten... die je dan uh, op dat album zou kunnen zetten, denk ik. Ja. Dat is dan even gewoon een idee van deze uh, leek... die uh, wat jaren inmiddels nu met die muziek uh, bezig is. Dus... Ja. Ik noem maar wat. Dus, uh, maar goed, je, je hebt ook al iets uh, verteld over jezelf. Muziekleraar, dat zag ik ook. Um, ja, ja wat, wat, uh, maar probeer je dan als jij uh, doseert, hè, muziek doseert. Wil je dat dan toch zo uh, danig doen dat, uh, dat je leerlingen dan wel heel veel uh, ja, invalshoeken van de muziek uh, meekrijgen? Want ja, het is leuk uh, dat, uh, dat je, jij een, een bepaalde richting op uh, gaat. Maar. Ja, dat, dat wil je natuurlijk niet uh, overbrengen aan je, aan je leerlingen, lijkt mij. W wat wil ik niet overbrengen? Nou, uh, dat, je muzikale smaak. Dan laat ik het even anders uh, stellen. Zo. Ik, weet je, Ik doe het een beetje zo. Ik, uh, ik ben enorm muziek natuurlijk. Mm -hmm. En ja, tussen de lessen door, dan uh, draai ik gewoon... Uh, want we hebben gewoon een PA-set in het lokaal. Mm -hmm. Dan draai ik gewoon uh, de gekste dingen. Aha, uh, aha. glitch, uh, trip op, uh, metal, noem maar op... Mm -hmm. Ja, en dan komt er iemand binnen en zegt, meneer, is dit komt dit uit een Disneyfilm. <laughs> en dan is dat is gewoon een of andere, uh, progressief metal nummer van een half uur. Ja, ja, ja. <laughs> Het is, je maakt dus wat, wat, wat mee als, uh, als uh, docent uh, van de muziek. Ja, ja. ja. ja ik, ik, ik, ik breng ze nooit mijn smaak op, maar uh, als die interesse vanzelf een beetje komt, dan uh, sta ik vooraan om uh, te zeggen, hey, check dit, check dat, check dat, weet je. Dus, ja. Ja. ja. zijn ze hier ook soms wel eens wat te, te snel af en dat ze zeggen van, nou meneer, ik heb iets en dat je dan eens denkt, my god, wat is dit goed? Is dat ook al een keer voorgekomen of niet? Ja, ja, ja. ja? ja er zijn een paar leerlingen bij ons op school die zijn eigenlijk heel, uh, heel, die, die luisteren naar de gekste dingen, weet je wel. Ja. het uh, is, dus, dus, uh, heel veel leerlingen hebben gewoon. En ja, nog een beetje een standaard muziek of die laat zich gewoon heel erg leiden door wat ze door Spotify aanbevolen krijgen. Mm -hmm. Maar ja, de, soms spreek je leerlingen en dan. Uh, wat ze muziek Ja, uh, ik vind Frank Snapper heel vet of zo. Dan denk je van ja. wat? Hoe kom je daar dan nou weer aan? Ja. Ja. Dus uh, ja, ik ling ook van die Ling hoor. Ja, um, uh, nou ja, muzikale smaken en de, noem maar op. Wij hebben hier in uh, dit dorp een zeer muzikaal aangelegde burgemeester. Tenminste, uh, hij houdt niet van de standaard dingen, maar gewoon ook een beetje van wat er in het alternatieve circuit uh, rondgaat. Uh, maar uh, vorige week was ik even bij hem en toen zei hij, ja, ik heb uh, een zoon. En uh, die komt nu met de meest vage dingen. Hij zegt: uh, het, het is een beetje dat nihilistische gebeuk, zegt hij zelf. Maar uh, is dat jou voorgekomen bij jou al, of niet? Nihilistisch gebeuk. Ja, nihilistisch gebeuk. Uh, ja, uh, iets wat, wat alleen maar om beuken gaat, uh, of gitaar en dat soort werk. Dat, dat, ja. dat, dat doet uh, daar bedoelt hij uh, iets mee, denk ik. Ja, ik, nou, ik vind dat gewoon wel Ook als, <laughs> als leerlingen met dat soort dingen komen. Ja. Weet je, ik, ik, ik vind uh, gewoon muziek interessant die, die een beetje anders is of... Het mag ook belachelijk zijn, dat maakt niet uit. is het maar niet van die saaie standaard <laughs> shit Oké, oké, oké. Gaan we even weer naar jullie toe, want uh, is het ook standaard? Ik denk van niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat Nul Void ook wel een... Is ook wel een heel apart nummer. Hmm. Uh, hij is ook niet, We hebben hem naar meerdere dingen toegestuurd en sommige uh, stations of playlists die hem die eerst Black Era wel opnamen, die uh, reageren nu niet. <laughs> en andersom zijn er weer uh, outlets die wel, uh, hem wel op hun website zetten, die Black Era weer uh, negeerden, zeg maar. Uh -huh. Uh -huh. Blijkbaar kunnen we verschillende mensen toch wel bereiken. Ja. Ja, uh, zoeken jullie dat ook echt, uh, echt op? Uh, laten we zeggen de Indie, Excels en de Penguin Radio van deze wereld, weet je? De, de, de, dat soort uh, platforms, ja, denk ik dan aan. Ja, ja ik, weet je, wij, wij kunnen niet, uh, of wij kunnen niet. We hebben nog nooit live gespeeld en uh, bijna niemand speelt live nu. Nee. Gelukkig begint het weer een beetje. En of wij ooit live gaan spelen, weet ik ook niet. Lijkt me heel gaaf, maar dan hebben we een best wel grote bezetting nodig, denk ik. Of heel veel... Effecten, want het is allemaal behoorlijk... Uh, met heel veel lagen en zo. Mm -hmm. Echt een project. Uh, maar... Uh, uh, wat was je vraag nou ook weer? Nou ja... Uh, <laughs> dat is wel heel erg leuk. Uh, in de richting van... Nou ja, muziek maken. In de, in, dat het niet standaard is. En, en noem maar op. Uh, uh, je zegt net uh, van... Ja, we hebben ook nog verschillende lagen. En noem maar op. Uh, we hebben misschien als we live optreden uh, Extra muzikanten. Omdat het juist zo groot is. Is het... Ja, ja, dat is het, uh, als ik het, als ik het even kort samenvat. Ja, ja nee, dat zeg dat, dat je goed. Uh, ja. Dus dat zou heel tof zijn, we gaan het album bijbrengen en dan, ja, uh, veel promoten online, dat is gewoon nu wat je doet. Hm. En wat je zei van het benaderen van indie excel en, en Alternative FM, dat was mijn vraag ook. Ik ben, ik ben heel blij dat er, uh, dat er uh, mensen zijn die gewoon nieuwe muziek een kans willen geven. Hm. Uh, en het is volgens heel makkelijk om ik trek gewoon uh, te uploaden naar Indie Excel en uh, overal rond te sturen. Mm. En ja, dat mensen dan willen draaien vind ik echt te gek. En ik merk ook zelf, uh, uh, weet je, doordat ik nu zelf ook dingen uitbreng, ben ik ook weer meer op de hoogte van wat er regionaal allemaal speelt. Ik heb al heel veel leuke dingen voorbij horen komen weer. Oh, ja, okay. ja. Uh, bij ons ja. of uh, bij andere kanalen, ik weet het niet. Ik het van Elton, vond ik echt te gek. Wat zeg je? Uh, dat nummer van EOK, dat vond ik echt. Uh, ja, ja, ja, daar ben ik ook helemaal uh, stuk van. Uh, daarom staat hij er ook op, natuurlijk. Ja, nee, maar dat, dat is ook nog een extra leuke bijkomstigheid. Hm. Nou, Oké. Okay. Um, zullen we dan maar die nul voor je even laten horen? Ja, laten we het maar doen. Want uh, ja, ik weet dat het uh, donderdagavond jouw vaste tennisavond is. Dus je moet een beetje opschieten natuurlijk, hè? <laughs> Dat weet je ook goed. <laughs> ja, dat zei je. <laughs> dus ik denk, nou, dan ga ik hem nu maar even erbij halen. Hier is Ghost Echo met uh, Nul Void. Heet. en dan moet ik er weer eventjes bij halen, Follow the Signs. Dat is het album van Wolf Boon en daar is deze single vanaf uh, gehaald. While We Ride. Bovendien hebben we ze ooit uh, hier vorig jaar nog eens een keer in de studio uh, gehad. Uh, toen hebben ze een akoestische set uh, gespeeld. Ghost Echo heb je daarvoor uh, kunnen horen met Nul Void. En uh, we hebben nog uh, even wat uh, tijd over om straks gast nummer 2 in de uitzending te halen... via de telefoon dan wel te verstaan. Want ook voor ons... geldt die beperkingen. We kunnen, denk ik, hier nog wel eens... één muzikant met één instrument kwijt. Ja, misschien als je multi-instrumentalist bent... kan je er misschien wel meer zetten. Dan hebben we hier... het maximum van drie tot vier mensen. En dan is het wel, wel te doen. Dus het, er is nog wel wat mogelijk hoor. Dus niet dat de, dat de boel helemaal op slot is. Maar het... Het is soms lastig. Jolien met haar nummer denied. wat mensen weten is dat deze dame ooit nog eens delen heeft uitgemaakt van het prille begin van Sue the Night. Inderdaad, in 2010-2011 uh, vormde Jolie Grunberg samen met uh, Suus de Groot Sue Night. Want uh, Suus, <laughs> die, die, ja, die, die, die kan erop, op. Maar het was toch wel prettig als je dan nog iemand uh, bij hebt op het podium. En dat was zij dan. Maar uh, Jolien heeft ook besloten om zelf ook wat muziek uit te gaan brengen. En uh, dit is na lange tijd weer een single uh, die ze heeft uh, laten horen. Want uh, de vorige single, End of Story, dateert alweer van 2017. En dit is dus vrij recent. Nou, in het eerste uur tussen 7 en 8 had ik al iets met, uh, met de nummer Ghost Town. Dat was uh, van Ethan Huis. En er is ook een muzikale man uit uh, Horen. die bedacht: van joh, ik heb ook uh, een EP. en dat, uh, die heb ik uh, Ghost Town uh, genoemd. En dat is Westoon. Goedenavond. Hé, hey, hallo. Hey, <laughs> ja, want. Ja, want. Uh, het, uh, het is een. Eigenlijk is het een overzicht, hè? Die EP. van uh, wat je hebt uitgebracht. Ja, ja klopt, ja. Van uh, drie, drie tracks van dit jaar. Ja, omschrijf. Even uh, gewoon je muziek uh, in het kort. Uh, onze muziek, ja. Ja. Weston is. Uh, het is eigenlijk een mix van verschillende invloeden. Hmm. Uh, vin vintage rock met uh, pop, modern, oude, ouderwets... 60's, hmm. 60s, 70s, 90s. Eigenlijk alles wat met uh, met met rock te maken heeft. Ja. ...authentieke rock. Ja, ben je ook een liefhebber uh, van, die, uh, van die muziek? Van de, van de rockmuziek? En zeker dan uh, ja. De, ja, de, de vintage uh, rockmuziek zoals je dat uh, zelf schetst net? Ja, ik, ik, ik hou van, van alles. Uh, ik heb ook laten inspireren door andere bands, zoals de Beatles. Maar hm. uh, dat zegt niks van, over wat ik zelf maak. Ik hou ook van Jimi Hendrix. Hm. Of van Rory Gallagher. Of van The Animals en The Who... Heel veel oude muziek uiteraard. Maar ook van Nirvana bijvoorbeeld. Hmm. Of Lenny Kravitz. Ja, dat, dat, dat is een eindeloze rijen. Ja. Nou ben je... Heb ik hem maar uh, laten vertellen. Ben je ook best nog wel een lange tijd bezig. Maar nu uh, schijnt uh, een aantal mensen hier ook echt daadwerkelijk op uh, te pikken. Hoe verklaar je dat dan? Uh, ik denk dat het met uh, eerlijkheid te maken heeft. Ja? Ja, ik, um, ik ben al best wel lang bezig. Hmm. Maar ik heb, ik heb het altijd moeilijk gevonden om een soort van draai te vinden in wat ik zelf echt wil maken. Mm. En begin, begin dit jaar had, had ik eigenlijk met, uh, met twee van mijn uh, oudste vrienden, muzikanten, besloten om echt, um, echt te gaan voor wat we eigenlijk gewoon willen doen. En wat we echt leuk, leuk vinden om te doen. En, uh, mm. dat, dat merken mensen. Ja, dus uh, je hart eigenlijk uh, binnen of meer volgen. Je muzikale hart in dit ja. geval. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, want uh, ja, hoe lastig is het dan om een, ja, een muzikale keuze te maken? Is het dan toch van, ja, aan de ene kant... ik wil graag misschien uh, verder in die muziek... en moet ik het dan niet toegankelijk maken? Of, ja, zoals je nu zelf zegt, uh, dicht bij jezelf blijven? Nou... Um... Ik denk dat die, die twee de ene het andere niet uitsluit. Want eh mm. uh, het, het is ook net wat je wilt. Hè? Mm. Kijk, als ik zeg ik wil heel graag doorbreken in de muziek. Dan is dat iets wat ik heel graag wil. Hè? Mm. Maar dat betekent niet dat, dat ik gelijk mijn uh, gelijk alleen maar super commerciële muziek moet maken. Ja. Maar vooral dat ik iets moet maken waar ik zelf achter sta. Mm. Uh, maar ook tegelijkertijd iets is wat. Uh, nou, um, een groot aantal mensen ook leuk vindt. Ja, ja, ja. Merk je dat ook? Nu, nu je deze drie nummers hebben uitgebracht. Want bijvoorbeeld wat we zo gaan draaien, het titelnummer, ja, dat vond ik nou weer een, een best wel gaaf nummer, eerlijk gezegd. Een beetje rauw. Daar hou ik wel van, eerlijk gezegd. <laughs> ja, dank je. Ja, uh, ja uh, kijk, uh, we begonnen natuurlijk uh, best wel snel al met uh, festivals uh, op verschillende plekken. Hmm. En uh, heel veel cluboptredens uh, die, die jammer genoeg werden afgeschaft vanwege de uh, corona-uitbraak. Uh, mm. Maar het ging best wel snel. Mm. Dus uh, en, en nog steeds. Uh, we krijgen heel veel, uh, um, heel veel uh, reacties en uh, ja, uh, ja, ja, ik wil niet zeggen boekingen, maar. Uh, bij voorbaat, uh, met terugwerkende krachtboekingen. Dus, ja, oké. Okay, okay. dus, ja. Ja, uh, als we straks een beetje van het slot uh, mogen komen, ergens halverwege 2021, dan, uh, de, de, de, dan is er de kans niet ondenkbaar dat Westthone wel ergens in een zaaltje of wat dan ook uh, staat te spelen. Zeker weten. Ja. Ja, um, nou ja. We zijn populair Ja, ik, ik, ik zeg net, de muzikant, of het muzikale arrangement heeft een rauw randje. Is dat ook een beetje terug te voeren in de tekst die je, die je schrijft? Moet het ook een beetje schuren in dat, in dat opzicht? Nou, niet per se. Nee? Ik denk dat de tekst, de tekst is gewoon, uh, die staat voor wat het is. En uh, ja, meestal wordt het, meestal schrijft de tekst wel op de muziek en niet andersom. Hmm. Okay. Maar het, het wil niet zeggen dat het gelijk een, uh, een, een vieze tekst is. Die hebben we ook, maar uh, ja. <laughs> niet altijd. Ja, nee, Maar ik, ik, ja, ik kan me voorstellen dat als je op een gegeven moment uh, schrijft... Kan het, is dat dan van ongeschikt belang via dan het arrangement belangrijk... of via de tekst belangrijk? Dat is dan ook even de vraag die ik daarbij stel. Mm, ik denk allebei. Ja? Ja, ik, ik laat dat gewoon gebeuren, zeg maar. Hm. Um, en meestal past het wel bij elkaar. Hm. Maar meestal dan komt het echt uit het niets vallen. Tenminste, de, de dingen die we, die we houden en echt, echt gaan doen, die komen ja. meestal uit het niets. Ja, Ghost Town impliceert, lijkt dat, uh, ja, impliceert iets dat het misschien te maken heeft met deze tijd waar we in je leven. Of zie ik dat verkeerd? Nou, het grappige is dat... Uh, die heb ik geschreven in uh, december 2019. En toen was er nog helemaal niks met corona. ja. Maar toen het, toen het eerste lockdown, zeg maar, kwam, toen uh, besloten we er om er een clip bij te maken. Hm. Ben je er nog? Hé, hey. hey, Joost is verdwenen. Ik niks mee te maken, ja. maar achteraf toch ook weer wel. Oh, uh, je zegt net, in december uh, had je dit, dus dit geschreven, maar uh, je had misschien wel een vooruitziende blik, of niet? Nou, misschien wel, ja. Ja, nou, Dat kunnen. ja Het zou zo allemaal kunnen. Uh, ik, uh, zullen we hem dan maar gewoon gaan draaien? Hè, met, uh... oh, wacht, ja, Ghost Town. Ben je er nog, Joost? Ben je er nog? Hallo? Ja, hallo. Ja, ik ben er nog. Ja, ik weet niet waar je, waar je staat. Net op een punt nee. waar... <laughs> een ja. Nieuw huis, denk ik. Nee, nee, oudhuis. Dat is <laughs> een slechte verbinding. Oké, okay. goed, we gaan hem maar uh, draaien Ghost Town van, uh, van Weststone. Want uh, dat is uh, denk ik even wel heel erg fijn om die nog eventjes uh, te laten horen. Uh, ik dank je voor, uh, voor, het, uh, voor het gesprek. Ja, nou ja, hij is. Uh, we gaan hem maar uh, gewoon draaien. Hier is uh, Weststone met Ghost Town. Oh so Low Elect Sound System en de uitvoering was door Lacet zelf. Maar wat een nummer, want ik uh, kreeg hem voor het eerst even gewoon aangereikt en uh, het was meteen eentje die me onder de huid uh, is uh, gekropen. Woven gaat over het ontvlechten van een relatie en uh, dat je er ineens achter komt dat het helemaal niet zo makkelijk gaat om uh, dat uh, even op uh, te breken. Woven van uh, Lacet daarvoor hoorde je Westone met Ghost. We hebben er nog eentje die we willen laten horen. En ze hebben een gooi gedaan in de Rotterdamse popweek... om daar nog eventjes goed uit te komen. Ik heb het over een band die Willem de Waard en ik... eigenlijk min of meer omarmen. The Arthurs komen uit Den Haag-Rotterdam. En Something with Oceans... die hoort tot aan het nieuws van 9 uur.